Het weer vannacht bewolkt een graad of 6 is het. Overdag ook vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Zon Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Wat je?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 <Indonesia> ik lijk misschien wel goed doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hei, eh eh hei. Ik neem je mee, eh Ik neem je mee, ik. Ik neem je mee, ei, ei, ei, ei, ei. Ik denk aan haar en zij denkt aan mij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 Ik geen gevoelens heb, vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk: aha, wat zij is in de wereld. Zeg me wat je doet. Sta dan op het te zijn. Zeg me wat je doet. Sta op het te zijn. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee.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 My Just and then I'll be all Show right. Surely when my moment couldn't break my heart Give me tears of marble, then it'll be okay Just another day and then I'll take you time